De automobiliste zou ook de bewoonster hebben geslagen en er daarna vandoor zijn gegaan. Even later kon de vrouw in de omgeving worden aangehouden. Ze krijgt psychische hulp. Gasketels die aan vervanging toe zijn, worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen, meldt het AD. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor. Maar ook vrezen ze geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. Ruim 200 gemeenten komen in de knel als het nieuwe kabinet... bezuinigingsplannen van het vorige kabinet niet terugdraait. Vanaf 2026 wil het Rijk gemeenten 2,5 miljard euro minder geven. Daardoor moet er bezuinigd worden op onderhoud aan wegen en groen. Is er minder geld voor buurthuizen en worden parkeertarieven fors verhoogd. Het weer vanuit het westen raakt er bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Maar vanmiddag is er overal kans op buien...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 Yes, we Ain't nothing like the sky that knows a potion. The moon will send you on your way. <laughs> New light feels right. New light feels right. We we'll lay back and observe the constellations. Watch the moon smile and bright Like the sky Ja, we hebben nog wat uh, sportzaak nou, we, uh, uh, ja. we, gaan, we gaan door naar, naar het uh, muzieknummertje van Corcor. Cor, die zit op, het ja. dus, uh, ongetwijfeld nee, Cor op een Nee, is in Zandvoort volgens mij. Nu. Nee, hij is, oh, nu. hij is nog steeds op een boer. Hij, hij komt uh, volgende week terug. Ja. Nou, misschien luistert hij wel, je he. weet het niet. Ja, port, ja, je ziet al die port, mooie port reizen dat hij ergens in, uh, in Oost-Duitsland zit. Waar okay, uh, ja. de, uh, de, de, de, de gebouwen die hier langs de kust stonden.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 up your guns and face the law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 En uh, dat is om uh, 1 uur. En om half vier draait ook nog een keer... Uh, Indiana Jones, Dial of Destiny, met Harris Ford. Dus uh, als je die films wil zien, dan kun je voor twee euro erheen. 15 juni. Uh, de vorige keer was het redelijk vol, moet ik zeggen. En uh, ja. Amanda en Chantal en andere vrijwilligers die... Ze uh, hadden wel een hele moeilijke website naam. Nou. Ja, hele <laughs> lastige, hele lastige. Maar goed, in ieder geval, mensen konden het wel vinden... En, uh,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 Nou, daar gaan we. Uh, de Gemeente Stamford. Die, die sponsor nou, is ook. goed. De Fit Academy, Het Plein, Mendy's, Rituuranfer, Dan Ver, Dierendokter Stamford, Stiphout, Color uh, Profile en Wij Wijsman Fietsen. Nou ja, dat zijn ja, natuurlijk is, goede ik, sponsors. Ik, ik, ik en, vind uh, het sowieso uh, al leuk dat die bioscoop weer gebruikt wordt. Ja, zeker hè, want, weten. Zeker uh, weten. En, en de sponsoring is gewoon perfect. Ja, hartstikke mooi. En ja. dat je kaartjes kunt aanbieden voor 2 euro. Nou ja, ja. Waar, waar, waar, waar, waar heb je dat nog? Want tegenwoordig in de bioscoop in halen Haarlem... ...maar betalen 13, 14 euro. 14 euro... Ja, dat is wel een ja. hoop geld. Oké, okay, nou ja, Hans. dat was het even over de Ja, over de want we gaan nu toch wel naar het hoogtepunt van, uh, uh. van de uitzending toe. <laughs> oh ja, ja, ja. Het verzoeknummertje van Hans. <laughs> ik ben heel benieuwd wat ik <laughs> ja, uit heb gekozen. Lief. The Kings. The, the Kings. The of Today, ja. Day. Ray Davies. Baby, I feel good. From the moment I ride,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 Eigenlijk zeg maar, een soort vervolg op het interview wat jij gedaan hebt ja. over uh, ja. die uitbreiding van het circuit. Nou, hun waren weer een stapje verder, er was alweer wat klaar en ze liepen ja, bij stonden meubeltjes en zo. Dat zijn gewoon hele leuke dingen om te zien. Nou ja, wij komen er op 2-23 uh, juni ook nog wel weer op terug ja. als wij bij de HGP we zitten, want dat is makkelijk. Ja. Uh, Nou, wat je net allemaal vertelde, dat maakt onderdeel uit van de Street Art Zandvoort. Ja, en uh, van 5 juli tot 1 september is een tentoonstelling in het Zandvoort Museum.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 Nou, ja. De naam Soet is al bekend, maar die ja. doet het meer hè, voor het museum. Klopt dat? Ja, ja dacht, het wel, dacht het wel. Het is ja. mij niet helemaal bekend. Oh, okay. maar maar, uh, in ieder geval, uh, ja, maar die ja. zit er meer aan de museumkant ja. af. Ik en de, hoor, de projectondersteuning die, uh, is van de Stichting Beleefstand. Beleefstand wordt uh, er, Hilly en Gilles. Gilles is zijn uh, uh, lekker bezig allemaal. Ja, hartstikke ja dat goed. gaat uh, hartstikke leuk. Ik, dus, nou, dus, nou, ja, ik wil even terug naar Gilles. Want Gilles is natuurlijk ook hoofdredacteur van de Krant. Het bekendmaken van films.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 Maar ja. de, de gemeente weet het eigenlijk uh, ja. uh, uit de krant. Ik zal Jolanda ook nog even vragen of ze het op tekst tv zet. Dat is ook wel, ja, uh, u, ook, is ja, ook wel ja. heel aardig. En bekendheid is... Uh, bekendheid is, uh, voor ja. deze dingen. Ja, nou, het is ja. ook even leuk om naar uh, paal 69 te lopen. Want, weg. Uh, dat ja. is een endweg, maar het is een leuke wandeling. Want daar hangt een boot in een lantaarnpaal. En dat, ja, is, dat is ook een onderdeel. Ook landen, van ja, ja. Ja. Oh, ja? Ja. Dus er gebeuren meer dingen dan ja. alleen het spuit. Hadden we die niet gewoon voor de rotonde kunnen sturen? Ja, is een <laughs> het, is, het, het is een ontzettend leuk gezicht. En, en dat zijn eigenlijk de dingen ook waar uh, Edwin Keurmeen langskomt. komt. Ja, hij dat die dan door het dorp. En ja. die zegt, hé, oh, hey, leuk, hup, foto. En die, die, die, dat ja. komt allemaal ja, naar ons geweldig. toe. Het is echt één heel leuk. Het is een beetje... De, nou, je zou het bijna de vervanger van uh, de zandsculpturen uh, kunnen ja, noemen. Top. Maar dit is ja. echt het is ja. Leuk. Ja, dit is ontzettend echt leuk. leuk. En het begon bij drie graag, vijf. Graagjes, ja, de ja, ja, die ja, ja. garages gaan we er nog uh, ja. op de film zetten. Ja. Ik ga nog film maken van de poortjes waar gespoten is. Oh, is dus dat, dat er wat zijn veel nog, ja. plekken ja. waar ja, hele leuke dingen gedaan worden. Er zijn leuke dingen. Nou, we gaan uh, zeker zien uh, naar de filmpjes. 1 uur korte filmpjes, vijf uur lange filmpjes. Leon, bedankt. Geen we nou. gaan naar een nummertje Fussies, 12. Leon. Credence, Clearwater Revival, I Put a Spell on You.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 Ik zoek voor jou in het stof van de regen, de parel van de regen, parel van dood.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 uh, een, een doorlaatbewijs krijgen om uh, toch hier op Stanford uh, uh, tijdens de Grand Prix uh, te kunnen werken, zeg maar. Nou ja, als het uh, uh, de, de illegaliteit tegenhoudt, is dat natuurlijk fantastisch. Want uh, anders krijg je weer ruzie en uh, ja, ja, ja, nee, taxiseveurs die boven elkaar gaan zitten. Ze waren woord... vorig jaar kwaad, hoor. Ik ja, ja, ja. was erbij geweest door de krocht bij uh, zeg maar hun protest. Uh, hun protest. protest, ja. ja. Nee, uh, ja.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 Nee, maar dus, dus dan krijgen ze het geld wat een soort van beschikbaar is ook niet. Nee, klopt. Uh, maar er uh, dient natuurlijk wel een, een lijst met activiteiten gepresenteerd ja, te worden. Ja. En uh, een, ja, een reuzenrad en een kartbaan, ja, dat betaalt zelf. Dat reuzenrad, dat uh, geloof ik Dat betaalt ik wel, jezelf ja. wel. Dus, uh, we, maar dus blijft het zijn... staat hoor, komt te staan. Maar, uh, Tuurlijk. Iedereen denk ik wel. Nou ja, het is uh, toch een attractie waar je ja. op wat plaats wat aan hebt. dat uh, uh, uh, kun je wel zeggen.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 Your boys and girls, London Calling. Now don't look at us, phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling. You see, we ain't got no swing except for the rain and the of thing. The ice is coming, the sun's moving in.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 feet. Oh, zitten we nu <laughs> bij de troks? Ik ben was nog niet helemaal klaar. Maar nu nee, wel. Ik, je moet wel dus nu komt Doe Maar straks. Ja, het. Ja. Ja, Huppakee, doorstrepen. Ja. Ja. Ja. Maar heb jij er Zijn nog we op, zijn ja. er alweer? Ja, oh, nou, dat waren twee nummers dus. Uh, de Clash en de troks. Uh, laatste tien minuten gaan in van ons uh, Goedemorgen antwoord.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 Um, die hebben een hele leuke uitstelling gemaakt. De, de, uh, het was goed weer toen hun uh, uitstonden, Jullie begonnen Jijssel, de, begon in de regen. Wij begonnen in de regen, ja. <laughs> we zaten gelukkig wel binnen, hoor. Het is dat gaat het om. Is dat Maar dat was, van de was burgemeester een beetje triest. Die was redelijk doorweekt. Een, een beetje triest om te zien uh, uh, dat iedereen inderdaad doorweek raakte. Maar ik moet zeggen dat de ja, de, zelfs de burgemeester, die werd uh, nat, maar ja goed, uh, die droogde, de zo droogde het op. op, daarom.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 uh, de, ja, ik zou er gebruik van maken. Waarom? Ja, elke, elke uh, straat, buurtje, ja. kan daar ja. aanspraak op maken. in ja. het begin met 500 euro, geloof ik. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. En uh, nou ja, is is allemaal net nodig, weet je wel. In, nou, uh, voor, voor... in Zonvoort Oud-Noord wordt ook altijd een hele leuke ja, dag georganiseerd. Die ja, klopt en uh, Ja, klopt. Dat, dat, dat is al jaren zo. En dat doen ze altijd hartstikke goed. Dus, uh, nou ja, zo zijn er wel meer initiatieven. En het is... De, dus voor de ver, voor, buurt, buurtfeest dus, voor jouw buurt wat? Voor de verbinding? Nou, er zijn genoeg buurtfeesten in de alte <laughs> <laughs> Als je dat allemaal onder buurtfeesten moet scharen, <laughs> dan... Uh, nee, de, alte, de alte straat is gewoon een hele gezellige straat. En, ja, ja, ja. Ik bedoel, dat moet je gewoon zo houden. Het is even een van de belangrijkste Ja, Maar het, wat, je, wat je zegt is, is waar. Uh, buurtfeest uit Noord, hè? dat is een groot buurtfeest... Maar voor de verbinding van, van straten en buurten zou het ja, leuk zijn: alleen maar goed. als een aantal mensen het op zou pakken: gewoon die subsidie aanvragen. Ja, en ja. dan ga lekker barbecue en bier drinken en, ja, en daar maken we wat moois van. Uh, ja, is ja. erbij en uh, gezellig. En Assen Delft ja. hebben ze ook een buurt, uh, buurtfeest. Ja? Dat is toch Want Pim gaat verhuizen naar uh, Arsen Delft. Ja. Hij blijft nog wel, uh, wat ik hoorde, uit een zeer betrouwbare bronnen, voorzitter van de Britsclub. Klopt hè? Ja, dat heb je net maar, zelf dat verteld. Wel als je uh, niet meer in antwoord was. <laughs> <laughs> u, nou. Goed. Ja, wij vandaag, hebben ja. nog een uh, muziekje te doen. Ja. En uh, wij sluiten af. Goedemorgen, Zandwoord van uh, vandaag, 8 juni. Hans, ontzettend bedankt. Ja, graag. Introver bedankt. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. 20 seconden vol, 20 seconden Oh, twintig, twintig, Nou ja, goed. Uh, ja. Uh, over twee weken hebben we dus het grote ja. uh, evenement Historische Grand Prix. Historisch Grand Prix. Uh, met ZFM uh, twee dagen lang uh, van 10 tot 5. Uh,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 Sinds een dag of twee, aangenaam voedooft